De luie brahmaan. Er was eens een brahmaan in een dorpje. Hij leefde daar met zijn vrouw en twee kinderen. De brahmaan leefde zijn leven op een hele andere manier. Elke morgen werd hij wakker, ging baden bij de bron, kwam terug naar huis, ging hij eten en ging weer slapen. De brahmaan had alles in zijn leven. Hij had een grote boerderij. Daar verbouwde hij verschillende soorten fruit en groenten. Maar hij had één hele slechte gewoonte. De brahmaan was een erg luie man. Zijn familie was altijd bezorgd... omdat hij nooit werkte en de hele dag bleef slapen. Ga je nu weer slapen? Kom op. Word wakker. Moet je niet naar de boerderij gaan vandaag? Al onze gewassen zullen verpieteren. Maar alle pogingen om hem wakker te maken lukten niet. De brahmaan opende één oog, glimlachte en ging weer slapen. Och, het heeft geen nut om hem wakker te maken. Ik zal zelf wel naar de boerderij gaan om te zien of alles nog in orde is. Yay! Yay! Kort daarna begonnen de kinderen lawaai te maken wat de brahmaan wakker maakte en hij begon met ze te spelen. Aan de andere kant, toen de vrouw van de brahmaan terugkwam van de boerderij, kwam ze een wijze man tegen. Ze nodigde de wijze man uit bij haar thuis om mee te eten. Hoi uh, Guruji, ik heb je al zo lang niet gezien. Kom, met me mee naar huis. Laat me je alsjeblieft wat te eten geven. Je bent erg gul, mijn kind. Mogen de konen je met alles zegenen? We gaan. Toen de vrouw van de Brahmaan terug naar huis keerde met de wijze man, zag ze. God zij dank, hij is wakker. Kijk eens wie mee is gekomen. Op het moment dat de Brahmaan Kruji zag, ging hij onmiddellijk naar buiten om hem te verwelkomen. De man en zijn vrouw verzorgden Guruji erg goed. Ze gaven hem erg goed eten. Na de maaltijd ging de brahmaan zitten en gaf de wijze man een voetmassage. De wijze man was erg tevreden op de manier waarop hij verwelkomd werd en hun instelling. Hij vroeg toen de brahmaan om een wens te doen. Vertel me, kind, wat zou je willen hebben? Ik vervul je elke wens die je hebt. Kuruji, ik heb maar één wens. Dat ik nooit meer hoef te werken. Ik wens iemand die al mijn werk zal doen. Goed dan. Ik zal je wens vervullen. Maar denk eraan, je zal hem altijd bezig moeten houden. Hij moet altijd bezig blijven. Zoals je zegt, Kuruji, ik zal hieraan denken. Nadat hij akkoord ging met zijn wens, zegende Kuruji de brahmaan... En ging weg. Zodra hij wegging, verschil er een heel groot monster. Meester, uw wens is mijn bevel. Vertel me, wat kan ik voor u doen? Oké, okay, doe één ding. Ga en geef al mijn planten water. Het monster verdween onmiddellijk. De Brahmaan was nu erg opgelucht. Nu hoefde hij geen werk meer te doen. Na een tijdje verscheen het monster weer. Ah, ah, ah. <totstukken> Meester, het werk dat u me vroeg te doen is klaar. Wat kan ik nog meer doen? Wat? Je hebt al mijn gewassen al water gegeven en zo snel? Wat voor ander werk kan ik je nu nog geven? Oh, je moet me werk geven, meester. Anders eet ik u op. De Brahmaan was nu uh, bang. Hij dacht heel uh, snel na en gaf het monster onmiddellijk aan de werk. Ga en ploeg het hele land. Ja, meester, ik zal het werk doen en snel terugkomen. Toen hij wegging, kalmeerde de Brahmaan en dacht na. Het duurt erg lang om een compleet land te ploegen. Voordat dat klaar is, zal ik even teruggaan en gaan eten. Daarna ging de brachmaan bij zijn vrouw en kinderen zitten om te eten. Maar toen kwam het monster tevoorschijn. Je bent weer terug? Heb je het hele land omgeploegd? Ja, meester. Wat kan ik nog meer doen? Geef me meer werk. Werk, werk, werk, werk. Wat voor werk moet ik je geven? Eh, uh, kom op. Kom hier en uh, speel met mijn hoofd. Op het moment dat de bramaan dit had gezegd... begon het monster met het hoofd van de bramaan te spelen. Oh, hij is gek geworden. Laat hem stoppen. Hij zou mijn hoofd nog breken op deze manier. Wat doe ik nu? Welk werk moet ik hem geven? Hoe kom ik van hem af? Als je echt van hem af wil, dan kan ik je wel helpen. Maar eerst... Moet je me iets beloven? Eh, uh, ja. Zeg het snel. Mijn hoofd zal zo ontploffen. Vanaf dit moment doe jij al je werk helemaal zelf. Oh, Oké. Okay. Ben je eens? Ben je eens? Wie helpt me alsjeblieft van hem af te komen? Luister. Doe één ding. Stop met zijn hoofd te spelen. De staart van onze hond Moti is helemaal krom. Maak het recht. Uw wens is mijn bevel. Ik zal het meteen gaan doen. Geamuseerd doordat ze haar mans toestand zag, begon de vrouw te lachen. <laughs> ik heb je altijd al gewaarschuwd. Ik wist dat je op een dag moest boeten omdat je altijd zo lui bent. Zie je nu wel? Oké, okay, ik heb gekregen wat ik verdien. Maar hij zal de staart van motie recht maken en snel terugkomen. Wat moet ik dan doen? <laughs> Waar heb je het over? Is het ooit gelukt om de staart van een hond recht te krijgen? Geloof me, hij zal al zijn tijd besteden om dat voor elkaar te krijgen. Maar die klus zal nooit klaar zijn. Je hebt me vandaag gered. Vanaf nu zal ik al mijn werk zelf doen. Ik zal nooit meer iemand anders vragen. <tie> wat is er gebeurd? Waarom lachen jullie allemaal, kinderen? Oh, niks hoor. We lachen alleen maar om de leie Brahmaan. Ja, dus nu weten jullie wat het gevolg is om niet je eigen werk te doen. Vertel me, zullen jullie het nu eens zijn dat jullie al jullie huiswerk zelf moeten doen? Of wensen jullie ook... Dat iemand anders het op magische wijze voor jullie afmaakt? Hm? Nooit! <totstuk> Nooit! <hums>